kwijt te krijgen. <laughs> maar te sparen, dan moet ik mijn ontslag nemen. Geachte heer, de Vlaming. Als je alleen bent is je recht op twee kamers, behalve als je één kamer hebt, want dan mag je niet op twee kamers komen. als je samen bent, mag je wel, want dan heb je recht op drie kamers. Dus ik zou eigenlijk naar een drie kamers kunnen gaan. Tjiske, ken jij het artikel van de Vlaming over vrouwen en seksualiteit? Nee.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 Wie zal zeggen wat Nicolien op het ogenblik uitvoert? Nicolien is bij haar moeder. Misschien heb je het kruis nog niet gevonden. Amsterdammer met de Amsterdammers. Ja, Maarten, je hebt het zelf uitgelokt. Daar ben ik me niet van bewust. Heb ik iets verkeerds gezegd? Bart, heb je die uitnodiging al aanvaard? Ja, ik heb besloten haar te aanvaarden.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 Achteraf dat zwarte rondje toch beter wit had kunnen maken. En dat witte zwart... Ach. Ja, nee, ik eh, kom direct wel terug. Nee, Hans, Hans! We hebben je net nodig. Ja. Hé. Nee. Hans, kun jij hem zo bijwerken dat er een dia van gemaakt kan worden? Hm. Ja. een Ogenblik. Met Koning? Met Ritzaad. Ben jij donderdag naar Arnhem? Dat was ik wel van plan. Heb je de stukken al Dat gelezen? Wel, ja. Nog niet. Dan zul je niet weten wat je leest. Wat is er dan? Lees ze maar eerst. Ik zal het doen. Ik zou er eigenlijk van tevoren wel even over willen praten. Ja. Een uur eerder? Dan wacht ik je op aan de achterkant van het station. Donderdag half één. Graag. Graag. Gezellig.